Zes op de tien ondervraagden zegt dat hij is geïntimideerd door een patiënt. Het merendeel van de slachtoffer is vrouw, zes procent is man. Topman Nick Bakkels van het beveiligingsbedrijf G4S stapt op. Hij wordt door aandeelhouders verantwoordelijk gehouden... voor een aantal grote beleidsfouten bij het grootste beveiligingsbedrijf ter wereld. Tijdens de Olympische Spelen in Londen leed het bedrijf 80 miljoen euro verlies. G4S zou 10.000 beveiligers naar de Spelen sturen. Maar die waren lang niet allemaal op tijd opgeleid. Op het laatste moment moesten militairen worden ingezet voor de beveiliging. G4S draaide op voor de kosten daarvan. Ook de overname van branchegenoot ISS mislukte. Mick Buckles wordt opgevolgd door Ashley Almenza. Het Vaticaan ontkent dat paus Franciscus zondag probeerde de duivel uit te drijven bij een zieke jongen. In een verklaring na commotie in Italië zegt de katholieke kerk dat de paus alleen wilde bidden voor de jongen zoals hij dat vaker doet. Op beelden van een tv-zender was te zien hoe de paus na een mis, naar een groep zieken liep, zijn handen op het hoofd van de jongen legde en op een intense manier begon te bidden. De deskundigen stelden toen dat de paus gebeden gebruikte die bedoeld zijn om de duivel uit te drijven.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 Goedenacht. Welkom terug. U luistert naar nog steeds wakker van Omroep WNL op Radio 1. Zometeen meer muziek van John Henry. En we kijken hoe er in Flevoland gereageerd wordt op de laatste ontwikkelingen rond de superprovincie. Dat zometeen dus, want we beginnen met lastige scooters. Ja, de SP-fractie in de Tweede Kamer gaat een voorstel doen om scooterrijders die te hard rijden... makkelijker op de bon te slingeren. Voor hun is de maat nu echt vol. Maar in de grote steden heeft de ergernis rond scooterrijders al veel eerder zijn hoogtepunt bereikt. Gerald Bouwmeester is woordvoerder verkeer van D66 in Amsterdam. En ergert zich al jaren aan het feit dat de lokale politiek weinig kan doen tegen hardrijders. Meneer Bouwmeister, goedenacht. Goedenacht. Hoe groot is het probleem? Nou, dat is, dat is behoorlijk groot. De afgelopen jaren is het, het fietsverkeer in Amsterdam heel erg gegroeid. Dat is heel erg goed. Dus veel, veel meer mensen op de fiets, druk op de fietspaden. Maar tegelijkertijd is ook uh, de Snor Scooter uh, heel erg gegroeid. De Brommer is een aantal jaar geleden al uh, naar de rijweg gegaan, op, uh, in principe voor het grootste deel in de stad. Uh, die rijden dus tussen de auto's, maar de Snor Scooter, die eigenlijk zo langzamerhand weer een verkapte Brommer is geworden, die, uh, die komt steeds meer voor op de fietspaden en uh, een aantal mensen die, die houdt zich wel aan de regels, maar het grootste gedeelte gewoon niet. Ja, want ze, ze rijden veel te hard en ze rijden roekeloos. Maar dat is toch allemaal makkelijk om op de bom te slingeren. Wat moet er dan precies veranderen? Als je te hard rijdt, krijg je een bom. Ja, dat, dat, dat zou je zeggen. Uh, ik zelf uh, rij ook regelmatig met de auto. En, en ook daar, uh, ja, als je kijkt hoeveel controles er dagelijks op de snelwegen zijn, dan valt dat eigenlijk best wel tegen. Dus dat, dat werkt niet echt om mensen uh, heel goed eraan te houden dat ze. Tegen? Uh, de, de, wat zegt u? De, tegen, zegt u. Dus u bedoelt dat er eigenlijk te weinig boetes worden uitgedeeld. Want ik denk dat meerdere nou, ja, automobilisten, <laughs> en zeker nu s'nachts, eh, dat toch wel met u oneens eh, is. Nou ja, kijk, in principe is er een snelheidsregeling om je daar aan te houden. Maar als je kijkt hoeveel er uh, dagelijks wordt, uh, wordt uh, gemeten op de snelwegen. Nee, je kan ook op de radio horen waar ze staan, ik kan het wel zien. Ja, niet, niet bij het Dan... publieke omroep, hè? Dan zijn het alleen de aangekondigde flitsacties. Precies, precies. Maar kijk, waar, waar het gewoon om gaat, is dit, dit gaat niet het probleem oplossen. wat wordt voorgesteld. Ik bedoel, het is een prima voorstel in een Totaalpakket tegen de strijd tegen die scooters. Als je kijkt, dat is nu al van het uh, aantal scooters in Amsterdam ongeveer 97%. 97% rijdt te hard. Dat is dus is eigenlijk 97 op de 100 scooters. Dat is enorm veel. Ja. Daarvan rijden ze gemiddeld 36 km per uur. En je mag 25. Dus gemiddeld zitten ze al 11 kilometer boven de toegestaande snelheid. En dat, dat is echt ontzettend hard. Ja, maar wat kunnen we er dan wel aan doen? Of u, <laughs> in Amsterdam? Nou ja, wat wij aan het kunnen doen is, is heel weinig. Wat we kunnen proberen op dit moment, en dat wordt op een aantal plekken gedaan... dat is in 30 kilometer zones, kunnen we ze wel naar de uh, rijweg uh, verplaatsen. En dus daar heb je de mogelijkheid om dat te doen, maar dan moet je overal 30 kilometer zones invoeren. En het probleem is ook bijvoorbeeld op de doorgaande hoofdwegen in de stad. Dus, dus grote straten met vrijliggende fietspaden, waar je dus gewoon razendsnel ingehaald wordt door die, door die scooters. Maar nou, een van de dingen die je zou kunnen doen, en dat ligt ook weer in Den Haag, uh, maar die oproep die, die doe ik dan ook, en ook bij onze fractie, is om te kijken: is de, de snor -scooter nog wel dat vervoermiddel voor waar die oorspronkelijk voor bedoeld was? Het, uh, het is een voertuig wat niet harder dan 25 km per uur was. Vroeger was dat zo'n Solex. Ja. Ik heb het allemaal wel met, ja, met zo'n Willempied en, en, zo en eigenlijk hoeven we alleen geen helm op, omdat het destijds voor de dames was, en die vonden dat niet elegant. Nou ja, het was inderdaad een, een so-lectie, of het was later, werd dat, dat was al wat moderner, destijds, de Sparta-net. Mm het -hmm. is dus gewoon eigenlijk een fiets met een hulpmoudertje. En als je kijkt wat het nu is, dan is het gewoon een brommer waar een klein beetje uh, iets aan gedaan is om het minder snel te laten gaan. Maar op het moment dat je hem koopt, dan zegt de fietsenhandelaar al, of de, de scooterhandelaar, van, oh, moet ik hem voor je opvoeren? Dat wordt dus veel gevallen gedaan. Nou, en dan is het eigenlijk gewoon een, een, een complete brommer, maar dan waar je zonder helm op mag rijden en op het fietspad. Nou, en dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling. Maar... Ik denk dat dat veel meer helpt. Ja, dan, ja, ja. Uh, en nogmaals, wordt voorstel van voor de SP. Ik ben het er mee eens om te zeggen. Uh, meer mogelijkheden om te controleren. Maar gezien de politiecapaciteit in de stad. Uh, gaat dat niet ontzettend werken. Dat gaat niet de oplossing zijn voor het probleem. En het wordt ook niet ontmoedigd, hè? want uh, uiteindelijk is het steeds duurder om een auto te rijden in Amsterdam. en je wilt toch iets gemotoriseerd rijden. dan is de scooter natuurlijk wel een logisch alternatief. Ja, dat klopt. En daar moet je dus gewoon goed naar kijken. Van, nou, als mensen dat dan willen doen, prima. maar ga dan inderdaad het liefst op een brommer rijden. die gewoon op de rijweg moet. tussen de auto's, snelle voertuigen. Die moeten tussen andere snelle voertuigen. En ja, nu is het gevaarlijk om zonder helm tussen de auto's te gaan rijden. En sinds vandaag op de landelijke agenda. Dat heeft u in ieder geval voor elkaar. Bedankt, Gerald Bouwmeester van D66 Amsterdam. Dank u wel. Zometeen dan gaan we even kijken hoe onze 17-jarige verslaggever Rens Schoosling zijn eindexamens beleeft. Want uh, daar zit die beste jongen middenin. Hij heeft voor mij vandaag geschiedenis gehad. Maar eerst gaan we het hebben over de Tourstart. Want in hetzelfde jaar waarin de gemeente Utrecht 30 miljoen moet bezuinigen... laat ze vandaag ook weten 5 miljoen vrij te maken... voor het halen van de Tour de France naar de Domstad. Uiteraard zorgt dat er voor veel boze reacties... met name bij Utrechtse sportclubs die bijna failliet gaan door de bezuinigingen. Iemand die alles van zowel de voor- als de nadelen van dit soort evenementen in een stad weet... is sportmarketeer Bob van Oosterhout. Bob, goedenacht. Goedenacht, hi. Er is veel kritiek op het plan van de gemeente Utrecht om 5 miljoen euro te investeren in de Tour. Maar zou het ook voordelen kunnen opleveren? Ja, absoluut. Ik uh, moet zeggen dat ik er wel waardering voor heb dat de gemeente Utrecht uh, in deze fase in de huidige tijd haar nek durft uit te steken. Want uh, de business cases rondom het binnenhalen van grote evenementen, die zijn eigenlijk doorgaans toch wel heel erg positief hoor. Ja, want we hebben het in, in Rotterdam ook gehad een aantal jaren geleden. Op dat moment wilde Utrecht ook graag meedoen. En nu proberen ze het toch alsnog. Waar komt dat vandaan? Ja, ik moet zeggen, ik vond dat destijds een uh, typisch Nederlandse situatie. Dat wij twee steden tegen elkaar laten knokken om de Tour de France binnen te halen... terwijl Utrecht een steun had van de KNWU, de Wielerbond... maar ook van de Nederlandse regering, dus dat was een hele vreemde zaak. Maar wat Utrecht heel goed gedaan heeft, is altijd de band met de Tour en met de Azo goed gehouden... En uh, Utrecht heeft te horen gekregen vanuit de schoot van de Tour de France... van jongens, uh, jullie zitten er nog steeds heel dicht tegenaan. Maar om nog even terug te gaan naar Rotterdam. U zegt vanuit marketingoverpunt is het veel makkelijker... om uh, uh, één Nederlandse stad te laten concurreren. En dan doet Utrecht het uh, nou ja, misschien twee jaar later. Ja, het is typisch Nederlands. Uh, hè. Wij, wij vaardigen ook meteen vier mogelijke kandidaten af voor het IOC. Uh, terwijl heel veel landen zeggen van jongens, jullie moeten als land gewoon... Uh, heel duidelijk eerst intern een keuze maken... en ga dan met elkaar vol achter Rotterdam staan. Ga vol achter Utrecht staan. Uh, je ziet het nu eigenlijk ook weer een heel klein beetje gebeuren... Uh, uh, alhoewel een iets andere situatie, hè, waarbij uh, Almere, TIAF en om meer aan het knokken zijn om de nieuwe ijshal te mogen bouwen. Um, het kost stiekem natuurlijk allemaal wel echt miljoenen aan geld. Um, uh, want er is uiteindelijk maar één winnaar. Ja. Uh, hoe schat je de kansen in voor uh, Utrecht als ze nu die 5 miljoen investeren? Ik bedoel, het is nu 5 miljoen waar je misschien helemaal niks voor terugkrijgt. Nee, dat klopt. Maar wat ik net al zei, we leven in een lastige tijd. Het is, het is crisis, er is onzekerheid, uh, je kunt op alle mogelijke zaken gaan bezuinigen. Maar ook Johan Cruijff zei vandaag in Telesport al dat het heel erg goed kan zijn... om collectief met elkaar ergens voor te knokken, ergens naartoe te leven... iets te gaan organiseren wat een enorme trots over de stad heen kan werpen. En um, Ik vind het leuk om te vertellen, ik heb hier wat cijfers bij de hand... dat bijvoorbeeld een ronde van Vlaanderen... heeft een economische impact van 20 miljoen. Uh, het WK-wielrennen in Valkenburg had een economische impact... van een kleine 30 miljoen. Met andere woorden, die 5 miljoen die je als stad zou moeten investeren... daarvan weet je eigenlijk op voorhand al... dat het zich in klinkende munt... Betaald, en dan heb ik het nog niet eens inderdaad over de trots, de goodwill, de sfeer, het imago van de stad. Ja, ga nog even door zou ik zeggen. Ik kan me herinneren, echt toen de, toen de Giro langskwam in mijn straat in Utrecht in 2010. Dat was misschien wel de gelukkigste dag van mijn leven. Ja, en dan, en dan even los nog van het feit dat een Giro toch nog steeds iets anders is dan een Tour de France. Ja, nee, ik, ik zit hier met kippenvel nu al. Nee, het zou, ja. natuurlijk, het zou <laughs> natuurlijk fantastisch zijn. Uh, ze hebben een, een goed comité nodig en dan kan die 5 miljoen in klinkklare munt worden omgezet. Dan kunnen we die financiële impact, impact dus uh, voelen in Utrecht en in de rest van Nederland. Want ze rijden heus niet direct naar Frankrijk. Ja. Um, maar wat is er nog nodig om van die 5 miljoen echt concreet uh, te zweet, zeker te weten dat we ook die Tour daarmee naar Nederland gaan halen? Ja, dat weet je, dat weet je natuurlijk nooit. Um, je kunt alleen een beroep doen op de ASO. Uh, en dat zal Utrecht achter de schermen ongetwijfeld gedaan hebben. Door te zeggen van, goh, uh, beste Franse vrienden. We hebben destijds enorm geïnvesteerd. En waren zeer teleurgesteld dat uh, de Tour alsnog naar Rotterdam ging. Um, wij zijn bereid opnieuw zo'n traject in te gaan. En uh, ons uh, uitermate goed voor te bereiden. Nou dan willen we wel even nu van jullie een knipoogje hebben in de wetenschap. Uh, dat we er nu uh, echt wel heel dicht tegenaan gaan zitten. Want anders dan uh, gaan we ons uh, die investering besparen. Dus daar wordt achter de schermen wordt daar ongetwijfeld een hele serieuze lobby omheen gevoerd. Zou je dan ook kunnen zeggen dat nu dit wordt geïnvesteerd... Dat het eigenlijk misschien achter de schermen al uh, misschien een knikje gegeven is door de hoogste bazen van... nou, het komt wel goed Utrecht? Ja, laat ik het anders zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat de mensen in Utrecht dit uh, nog een keer gaan doen... Uh, zonder dat er inderdaad informeel al uh, te kennen is gegeven vanuit Frankrijk van jongens... Uh, uh, uh, ik zou me maar kandideren als ik jullie was, want jullie hebben een hele serieuze kans. Kijk, Nederland blijft een belangrijk wielerland, blijft een belangrijk land voor de ASO en voor de Tour de France. Dus ik kan me voorstellen dat na Rotterdam, met inmiddels uitstapjes in, uh, waar zijn we allemaal geweest, hè, in Spanje, in Engeland, ja, dat het goed is om, uh, om Nederland weer een keer aan te doen. Ja, u hoort het als eerste op Radio 1. We kunnen het opschrijven. Bob van Oosterhout, dubbele punt. De Tour komt naar Nederland. Het gaat lukken. Dus ik ga zo meteen weer met een grote glimlach op mijn gezicht slapen. Heel goed, ik ook. Bob van Oosterhout, dankjewel. Graag gedaan. Daar zeker weten, het zou toch prachtig zijn? Twinking ja. in je ogen, die Diederik. <laughs> dat zou ik echt heerlijk vinden hoor. Uh, het is 13 over 3, u luistert naar nou nog steeds wakker op Radio 1. En dat doet u waarschijnlijk omdat u nog steeds geen oog dicht hebt gedaan, wij ook niet. Laten we daar nog één keer terugkijken op het nieuws van dinsdag 21 mei 2013. Dit is het onderdeel Weten of Vergeten, waarin we samen met onze muzikale studiogast bepalen wat we over een week nog willen weten of wat we mogen vergeten van het nieuws. En vandaag is John Henry in de studio en dus doet hij ook mee aan Weten of Vergeten. John, heb je het nieuws een beetje gevolgd? Vandaag? Uh, vandaag ga vandaag ik wel minder als normaal. Oh. Nou. Ik, ik heb vandaag weinig in de auto gezeten en ik luister al het Radio 1 in de auto. Oké, okay, heel Radio 1, dat vinden wij goed. Ja. Um, we beginnen gewoon uh, bij um, vraag 1. Deze uh, regenachtige dag begon voor Geert Wilders met een werkbezoekje aan de Haagse Schilderswijk. Over deze buurt wordt de laatste tijd gezegd dat hij wordt overgenomen door de moslims. De PVV-leider had er na 10 minuten rondlopen het volgende over te melden. Mijn belangrijkste boodschap door hier te zijn is, ik zei het u net al door aan de mensen hier, maar ook de rest van Nederland te laten zien... dat de PVV niet accepteert dat ook maar één centimeter van Nederland... onder babbaas sharia-wetgeving valt. Dat dit gewoon een stukje Nederland is. Dat wat mij betreft hier onze wetten gelden, ook onze normen. En wat we daarvoor nodig hebben is minder islam. En daar gaan we voor knokken. Dank u wel. Ja, dat zei hij dus in de Haagse Schilderswijk. Maar de vraag is, is dit nou een media-hype? Of gaan we deze wijk nu extra goed volgen... doordat Geert Wilders er geweest is en dit gezegd heeft? Uh, uh, komt die daar, de sharia voor Holland? Nee, Jij wil, nou, dit wordt vergeten natuurlijk. Ja, Ja, dit, hier gaat niemand over een week nog over hebben. Echt niet? Nee. Want ik bedoel, er is zoveel er, zou, er waren echt meer journalisten ongeveer dan bewoners op dat moment dat er geen ja. mensen rondliep. Ja, maar en... toch, nee, ik. Ja, ik, ik ja, nou ja, volgens mij sowieso scheert Wilders een media-hype. Maar... Houd het lang vol, maar. Nee, ik. Dit gaat ons kopje vergeten. Je zegt het heel stellig. Normaal willen ze altijd nadenken. Nee. Misschien ben ik redelijk stellig. Nou, ik zo zeggen. Jij bent. het. Nou, ik denk niet. Nee, nou, vergeet Ben je een voetbalfan, John? Ah, oké. Nou, ik denk. Ja, ik denk dat het over de verkeerde club gaat. 22 mei 1996. In het stadio Olimpico van Rome Ajax kon voor de tweede keer op rij de Champions League winnen. Maar de finale tegen Juventus liep uit op strafschoppen. Van de zorg? Nee, van de zorg niet. Juventus wel. De beker is niet voor Ajax na deze finale. De beker is voor Juventus. Ja, nu 17 jaar later blijkt dat Ajax misschien alsnog recht heeft op de titel. Volgens cijfers van Italiaanse artsen stonden de spelers van Juventus namelijk strak van de bloeddoping... toen ze in 1996 van Ajax wonnen in de Champions League finale. Ja, moeten we die beker terughalen? Absoluut. Ik ben, uh, ja, ja nee, ik kom uit Brabant. De rook van Eindhoven, nou ja, meer zeg ik dan niet. Maar, uh, dus ik heb geen Ajax-hart, maar ze verdienen hem. En... Uh, ja, ik heb, ik heb het wel een beetje gevolgd inderdaad vanmiddag bij of vanavond bij de wereldrijd door. Ja, zoiets kan dan verjaren. Ja, dat vind ik echt zo onbelachelijk. Is, zou die nu al verjaard zijn? Ja, ja schijnbaar is die verjaard. Ja. Ja, ze ja. kunnen dat niet meer terugpakken, maar... Uh, ik ja, zou het niet eens meer willen als ik doping gebruikt had als nou, sporter... Uh, en dat nu naar buiten zou komen. Daar hebben ze in Italië niet zo moeite mee, nee. denk ik. Nee, ja, ja. en weet je, wat, weet je wat nog volgt? En dat, dat is eigenlijk wel interessant natuurlijk, want dat is ook zelfs al verjaard... Niet voor te stellen, maar in 2010 heeft Nederland natuurlijk een WK-finale van Spanje verloren met op de lijst van Fuentes, die, uh, die dopingarts, ontzettend veel spelers die op dat moment wereldkampioen werden voor Spanje. Nou, dan worden we over tien jaar wereldkampioen. Ja, ja. Zijn indirect. we er toch weer in? Maar ja, zijn we er toch dan in. kunnen we alsnog weer die, ja. die rondom. Ja, het braafste jongetje van de klas zijn wij. Dat blijven we natuurlijk. Hè. Uh, dus, uh, ja, Zoetermelk werd elke keer tweede, maar die werd dus eigenlijk maar... elke keer eerste. Dus, ja. Maar, maar dat... goed, hij, hij is verjaard, moeten we hem dan toch nog vergeten en zo snel mogelijk dit pijn Verdringen nee, of... vechten. Vechten weten. hiervoor. Ja, deze onthouden. Ja, nog meer sporten dan. Uh, schaatsen in dit geval. Gisteren werd namelijk duidelijk dat de kans groot is... dat we voor de grote schaatstoernooi binnenkort... geen barren toch naar Friesland meer hoeven te maken. Almere wil namelijk een ijstempel gaan bouwen. En uh, daar zijn ze in Heerenveen niet blij mee. Schaatsschot bijvoorbeeld It's Posma. Die was kwaad. Nou, ik vind het zelf bijzonder teleurstellend en uh, ik, vind, uh, ja, ik vind, het. Ik naar Tijof en, uh, en uh, Friesland af vind ik het eigenlijk onverzochelijk. Uh, ja, eigenlijk, uh, ben altijd perfecte dat in nooit beheer dat leeft hier en, uh, het is natuurlijk net zo dat ze net na je hal bouwen vallen, want dat is zeker ik uh, in orde dus, ja, het komt bij mij al een vrij raar oer. Ja, het komt vrij raar over voor Itz Maar En geloof me, dat rustig een rustige man. Dit is de boze Itspos, maar Hij ziet ziedend van woede. Uh, maar het lijkt toch vrij definitief. De vraag is, gaan we Tia vergeten? En uh, gaan we nu met z'n allen feesten in Almere over een paar jaar? Ja, over in Zuid-Almere, geloof ik. Hè? Ja. Uh, ja, nou, ik vind, het, ik vind het raar dat hier heel veel discussie over is eigenlijk. Want inderdaad, Schaatsen is Friesland. En ik zou zeggen, ja, laat, volgens mij staat er een mooi complex... wat alleen maar mooi wordt. Uh, het ene record en het andere sneuvelt daar ga je in godsnaam naar, sorry. Ja, ze moeten sowieso iets nieuws bouwen. En dan mochten Almere en Zoetermeer ook mee dingen. Ja. En Tialf is heel lang vanuit gaan. We bouwen een nieuw Tialf en wij zijn een schaatsmekka. Ja. Vind je dat, dat vind je toch wel zo voor historie, dat moet er blijven? Ja, dat vind ik wel. Ik bedoel, ik heb verder helemaal niks met schaatsen. Misschien dat ik daarom zoiets heb van... Nou, houd het lekker in Friesland. <laughs> Daar heb ik wel weinig last van. Maar Almere, de, ja, ik, ik weet niet wat de overweging is. Is dat centraler of zo? Tialf nee. uh, onthouden we, denk ik. Ja, zeker. Ja. Nou, we zijn eruit, boys. Van dinsdag 21 mei 2013 onthouden we... Den Haag. mooie stad achter de duinen, de Schilderswijk... de Lange Boerkaas en de Sharia. Nou, dat laatste vergeten we dan. Uh, we onthouden dat Ajax, 16 jaar na dato, toch nog de beste is van Amsterdam. En niet alleen van Amsterdam, maar ook van Rotterdam... en ook van Eindhoven en van Turijn en van Europa. En dus, afijn, vul maar in... Louis van Gaal. En we onthouden ook dat Kleintje Pils op zoek mag... naar een oefenruimte in de Flevopolder. John Henry zat ze net nog bij ons aan tafel... om het nieuws van vandaag door te spreken. Maar gelukkig zit hij nu op de plek in de studio... waar hij prachtige muziek gaat maken. Dit is Too Hard's op Radio 1. One girl and one guy waiting for the sun With open mouth and closed eyes waiting what's to come No sound and no sign, nowhere to go There's two hearts that be this one Waiting for the sun You need two hearts One soul One love You need two hearts One goal, One shine Is all And look around everywhere you go, it's always there cause it doesn't hide like you do, too hard with fire inside. And die asking what to You need two hearts, one love, one shot is all Van Henry live op Radio 1. Typisch muziek waarvoor ik in ieder geval mijn uh, slaap nog even een half uurtje zou uitstellen. Want dan speelt hij nog één nummer. Ja, en ja. twee weken geleden hadden we een band te gast. Ja. Uh, daar zijn we een beetje fan van. When We Are Wild. En we zijn niet de enige. En daarom gaan we zo meteen ook gewoon hun, uh, hun single die nu officieel uit is draai hierbij nog steeds wakker. Maar eerst gaan we even naar onze jongste verslaggever van Radio 1. Die is namelijk 17 jaar en hij heet Rens Schooseling. En hij zit deze week midden in zijn HAVO-examens. We zijn erg benieuwd hoe het met hem afgaat. Hoe ging de eerste week en welke examens zijn nou het moeilijkst? Hij is begonnen, de tweede week van de examens. Die begon vanmorgen om 9 uur met geschiedenis. Met die nodige trillingen in mijn vingers... begon ik dan vanmorgen aan mijn examens. En ondanks dat ik ja, eigenlijk best wel goed voorbereid was, kwam ik toch niet heel erg blij uit, uit die examenzaal. Mijn leraar had me namelijk verteld dat ik niet te veel tijd moest verspillen aan het, uh, aan het leren en het uitzoeken van de exacte jaartallen. Als je de volgorde maar weet, zei hij. Alleen dat heeft me toch in de problemen gebracht. Er kwamen namelijk heel veel vragen in het examen waar je toch heel veel baat had bij die, bij die exacte jaartallen. Wacht, ik kan wel even een voorbeeld geven van een van de vragen van vanmorgen. Uh... Oké, okay, voordat ik je de vraag ga vertellen... moet jij even weten dat wij een verhaaltje kregen over koning Philips II... die samen met de hertog Alfa Zutphen aanviel om de opstand te stoppen. Nou, en dan komt uiteindelijk deze vraag. Omstreek 1621 werd het bloedbad in Zutphen opnieuw onder de aandacht gebracht... onder de bevolking van de Republiek door een serie prenten en gedichten... Leg uit waarom dit gebeurde. Nou, als ik nou precies had geweten wat er rond 1621 speelde, dan was het op zich een prima vraag. Maar nu was het lastig. Uiteindelijk heb ik iets geantwoord dat het te maken had met de afzetting van koning Philips II. Nou, lang verhaal, niet heel interessant. In ieder geval, dit examen van vanmorgen ging minder als verwacht. En zo gaat het eigenlijk al de hele week. De raarste toets vond ik eigenlijk wel wiskunde A van afgelopen vrijdag. Na drie uur lang ploeteren aan ja, een best wel lastige toets voor mij... legde ik mijn pen neer en dan komt dat moment dat je even om je heen gaat kijken. Wie is er klaar? Hoe ging het met de rest? Het was raar. De ene had echt een grote glimlach en stak enthousiaste duim naar me op. En dan keek ik de andere kant op en er zat iemand te huilen. En na deze toets zakte ook bij mij de moed in de schoenen. Want hij ging niet goed en wiskunde... Ik had daar verwacht best wel een oké okay cijfer voor te halen, maar ik betwijfel het nu. En ik ben dan ook echt heel erg bang dat ik voor geschiedenis en wiskunde een onvoldoende ga halen. En dat had ik van tevoren niet verwacht. Tenminste, in mijn berekeningen had ik daar niet op gerekend. En daardoor denk ik echt dat ik ga zakken. De enige optie is eigenlijk aanstaande vrijdag voor Engels een heel goed cijfer halen. Dus dat ga ik doen. En ik wil het even gezegd hebben, een shout-out naar mijn moeder. Want zij komt me... Ook net weer tijdens het leren een schaaltje met allemaal fruit brengen. En die is me alleen maar aan het helpen. Mam, als je luistert, super bedankt. Morgenochtend om 9 uur begin ik met maatschappijwetenschappen. En dan vrijdag is dan dat examen Engels. Dan is het voor mij klaar. En dan zal het spannend worden. Zal ik zakken of krijg ik een herkansing? Het is afwachten. Volgende week horen jullie hoe het ging. Tot dan! En wij hopen bij Radio 1 natuurlijk allemaal dat onze Rens Gooselingen toch gaat halen. Zouden we hem nog kunnen helpen met zijn examen Engels, denk je, voor vrijdag? Examen Engels? Ja, dat, uh, dat is, wordt de, de, de make-or-break voor hem. Nou, hij mag oh, best ja. even bellen, hoor. maar ja, ik, ik denk niet dat hij van mij zoveel kan leren. Ja, goed, maar... laten we vooral hopen dat hij het haalt. Ja, dat, dat hopen we inderdaad. Hey, we hebben vandaag dus John Henry te gast. Het is schitterende muziek. We hebben eigenlijk week in, week uit leuke muzikale gasten hier. En dat vinden wij heel bijzonder. En soms is er wel eens zo'n gast bij... die dan op dat moment net nadat ze bij ons geweest zijn hun doorbraak vinden. Ja, en dat vind ik toch gek, dan word ik toch een beetje trots of zo. Ja, dat is gek, hè? Ja, ja ik heb helemaal we... niks te maken met In die jongens. Maar... Onze allereerste uitzending, die, die we notabene niet eens nee. of... Ja, was Kensington te gast. En dat vinden we dan toch heel gaaf... dat ja. die jongens nu uh, zo ontzettend groot zijn. En datzelfde gaat nu waarschijnlijk gebeuren met When We Are Wild. Ze komen uit Friesland. En ze waren twee weken geleden te gast. En alle andere radiozenders gaan dat nu oppakken. Het is ook echt een hit. Excuse Me. We were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 Take care. Stelling uit Friesland, inderdaad. Daar kwamen ze helemaal vandaan. En zijn vrienden, When We Are Out. En de eerste single, die hoor je nu, heet Excuse me. Excuse me. Kort afgekondigd. Uh geschreven met een apostrofje. En het gaat lekker aan. Hè? Zeker, het gaat heel erg lekker. Uh, ik zie je whenwearewild.com. We willen toch een beetje steunen, die gasten. Zometeen hier bij Nog Steeds Wakker gaan we het hebben over een honkbalclub en een voetbalclub die een andere voetbalclub beginnen. Hoe dat zit, dat uh, hoor je zometeen. Eerst het laatste nieuws uit de nacht. Het nieuwsminuutje Met een netschud. Een kwart van de Amerikaanse tieners zit op Twitter. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Harvard. Opvallend is dat steeds meer tieners zich wenden tot Twitter en Facebook wordt vaker de rug toegekeerd. Volgens het onderzoek komt dit omdat zij hun ouders en andere volwassenen willen vermijden en niet geconfronteerd willen worden met het overdadig delen van informatie.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 Een mengsel van mos, yoghurt en suiker. Dat mogen leerlingen van het Scalda College in Middelburg op de muren spuiten. Ze noemen het duurzame gravity. De studenten willen met hun actie mensen bewuster maken van de natuur. Skalda groen is dan ook op de schoolmuur geklad. En tot zover. Het minuutje een voetbalclub en een honkbalteam die een andere voetbalclub oprichten. Het klinkt als een verhaal dat alleen in het sportgekke Amerika voor zou kunnen komen en dat is dus ook zo. Ja, natuurlijk. Honkbalclub New York Yankees gaat samen met de Engelse voetbalclub Manchester City samen New York City FC oprichten. Tijd om te bellen met onze vrienden van sportamerica.nl. Die kunnen het vast beter uitleggen. Goedenacht, Jill Zane. Ja, hele goede nacht. Is het echt alsof Ajax en Neptune samen een nieuwe voetbalclub oprichten? Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, het, is, uh, het is alsof uh, een club wel uit de sport en een club niet uit de sport samen in een van de twee sporten stappen natuurlijk wel in een, uh, in een andere markt. Het dus zijn alsof, uh, alsof Ajax in België een voetbalclub begint, maar daar komt het wel op neer. Ja, en het zijn natuurlijk twee ontzettend grote merken. Manchester City die vergaart nu heel veel nou ja, faam met al dat geld dat ze uitgeven in Engeland. En de New York Yankees zijn voor mij het grootste sportteam. Misschien wel van de wereld, met alle petjes en symbolen die je overal tegenkomt. Ja, dat klopt. En ik denk dat dat ook wel uh, de grote kracht is achter dit, uh, dit nieuwe team. En waarom het een hele uh, verstandige stap is, uh, zowel voor, voor de Major League Soccer, dus de competitie waarin ze uit gaan komen, als voor uh, de beide clubs. Natuurlijk, uh, New York is de grootste uh, marketing- en sportmarkt van de wereld. Manchester City is de club met het geld en de New York Yankees zijn de club met de fans. Dus ik denk dat als er, ja, als er een moment was om voetbal ontzettend groot te maken in de Verenigde Staten via clubvoetbal, dan is dit het moment. Ja, en, en de Yankees hebben toch eigenlijk ook geld? Want ik denk als je de begroting van de Yankees naast die van City legt, dan is dat toch wel min of meer te vergelijken. Heb je daar enigszins een idee van? Um, ja, het, is natuurlijk, het, het grote verschil is uh, dat de Yankees in zekere zin als bedrijf lijken in te stappen. Terwijl uh, Manchester City natuurlijk instapt via het geld van de sheik, die in zekere zin uh, ja, die de privé-eigenaar is. Dus dat is, wel, uh, dat is wel een verschil. Maar de Yankees zijn inderdaad ook een, een miljardenbusiness. En, en ja, die zitten net zo goed uh, in de centen als, uh, als City. Maar uh, wat moeten de New York Yankees eigenlijk met een voetbalteam? Nou, het, het, ze hebben het zelf in, uh, in, een van hun, uh, in, in, in een van de persconferenties vandaag, zei de voorzitter van, uh, van de Yankees, die zei Manchester City, die gaan alles runnen dat met voetbal te maken heeft, maar wij kennen onze weg rond de stad New York en we weten hoe je hier dingen gedaan krijgt. Mm. En waar het op neerkomt is dat uh, uh, er wordt 100 miljoen dollar betaald om een club te mogen beginnen in die competitie. En in, in de VS kan dat, dat kun je je inkopen in een, uh, in een sportcompetitie. En uh, de Yankees die willen eigenlijk hun, um, ja, eigenlijk hun markt nog een klein beetje vergroten. Terwijl Manchester City en eigenaar uh, die Sheikh uh, Al-Mansour proberen juist in New York voet aan de grond te krijgen door onder andere een stadion te bouwen. Dus het gaat niet alleen, om, um, het gaat niet alleen maar om, om het voetbal, het gaat ook om een heel groot onroerend goed project. Ja, want dat wordt het uiteindelijk. Hè. Komt ergens, nou, wat, wat was het gerucht nou dat ze uiteindelijk eerst zouden spelen in het stadion? van de New York Yankees, dus in een honkbalstadion voetballen... en dat er dan een een of andere mega voetbaltempel gebouwd moest worden in New York. Ja, dat klopt. Ja, ze zijn al een, ze zijn al een, een tijdje bezig om uh, um een tweede voetbalstadion te bouwen in New York. Er is er eentje uh, aan de overkant in New Jersey uh, gebouwd voor de New York Red Bulls. Dat is de huidige MLS-club in de stad. Dat kan ook alleen in Amerika, dat je zeg maar, Ajax Amsterdam noemt en dan in Amstelveen het stadion neerzet. Uh, ja, Want dat, ja is dat is wat er met voor. de New York Red Bulls gebeurt, toch? Ja, ja dat klopt. Ja, in principe is het natuurlijk zo dat het hartstikke druk is in Manhattan. Dat het daardoor heel erg moeilijk is om uh, een stadion te bouwen uh, dat daar ergens in de buurt ligt. Maar het is helemaal niet druk, bijvoorbeeld net aan de overkant van de rivier. Dus die stadions komen al snel niet op New York's uh, grondgebied. Uh, een van de plekken waar ze wel nog kunnen ontwikkelen is op Flushing Meadows. Dat we onder andere kennen van, uh, van de US Open, het tennisplanooi. En daar is een, een groot... Um, Deel van een park, dat is op dit moment te koop. En dat zijn een aantal clubs en een aantal investeerders die daar graag iets met sport willen doen. En waarschijnlijk wordt dat dus um, ja de eigenaar van Manchester City, die daar de New York City Football Club uh, gaat plaatsen. En de enige manier waarop die Major League uh, soccer, of die Major Soccer League, Major League Soccer. Wat is nou, MLS? Mm, Major, Major League Soccer, ja, MLS. De ja. enige manier waarop dat mee kan gaan draaien, is toch op het moment dat ze enigszins aansluiting vinden, ook in de bijvoorbeeld Europese toernooien, is daar nog sprake van? Zouden ze ooit kunnen aansluiten bij bijvoorbeeld de Champions League? Nee, uh, ik denk het niet. Uh, ik denk dat op dit moment uh, het water bij willen aansluiten is, um, is de competitie in Mexico. En ik denk competities in, in Latijns en misschien in, uh, in Zuid-Amerika. Maar ik denk niet dat de, dat de MLS onder andere vanwege het tijdsverschil op zoek gaat naar de, naar de Europese markt. Het enige wat je denk ik gaat zien is dat spelers die bijvoorbeeld bij, uh, bij City uh, op een tweede plan zijn geraakt. Of die bij City uh, nog heel erg jong zijn. Dat ze die misschien naar New York sturen om daar een jaartje uh, uh, te groeien. Dus dat je wel ziet dat misschien meer clubs een verbindenis gaan zoeken. Bijvoorbeeld Er is een club in Colorado, die hebben een band met, uh, met Arsenal. Daar zitten ja. dezelfde eigenaren achter. Dus ik denk dat je dat wel gaat zien. Maar die clubs gaan hoogstens voor oefenwedstrijdjes hier naartoe komen. En dat, dat, dat is het wel. Ja, slecht nieuws voor de Nederlandse competitie natuurlijk. Waar tegenwoordig best veel huurlingen uit uh, Engelse competitie spelen van Chelsea, City. Ja, wordt John Guidetti gaat denk ik die kant op dan. Die, er zit niks te doen bij Manchester City. Ja, nou ja, dat zijn wel inderdaad de soort namen die daar een tijdje naartoe gaan. En nu is het heel ingewikkeld voor de MLS om, uh, als je een speler wil aantrekken die niet Amerikaan is en niet gedraft is in de MLS, om hem uh, langdurig vast te leggen. Dan moet je extra betalen. Dat mogen er maar twee of drie per club zijn. Maar als het om huurdeals gaat, is het natuurlijk heel erg makkelijk, want dan, ja, dan kunnen ze eigenlijk voorbij aan die regels. Ja. Nou, Jules, uh, de man die alles weet van Amerikaanse sport, ik vond het leuk dat ik ook een keer mee kon praten, want nu ging <laughs> het over voetbal. Dankjewel voor je toelichting, uh, Jules Zanen van Sportamerica.nl. Ja, graag gedaan, goedenacht. Diederik, ik weet niet of je gekeken hebt, afgelopen zaterdag het Eurovisie Songfestival, negende, we hebben toch niet gewonnen, maar we zijn druk op zoek geweest om toch nog een beetje onszelf winnaars te voelen en we hebben wat gevonden bij WNL. We zijn namelijk toch een klein beetje winnaars. Dat hoort u zometeen hier op Radio 1. Maar nu eerst, natuurlijk, we hadden het over geld. Rock the cash bar van The Clash. Ja, Ja, ja. We nee, hebben ja, het er dat noemen ze geloof ik een mama-appelsapje. Dat, dat is een onderdeel in het programma van Timo Perlin op 3FM. Waarbij je dus een andere tekst hoort. Nou hebben we het net over een sharia-wijk gehad. We hebben net even Geert Wilders aangehaald. Die daar vanmorgen was in de Schilderswijk. Ook wel een sharia-wijk genoemd. En ik zit naar de, de Clash met Rock de Cash te, te luisteren. En ik hoor ineens dat hij dat zingt sharia-wijk. Eigenlijk zingt hij uh, volgens uh, een tijd die ik heb opgezocht. Uh, sharia, don't like it. Dus sharia wordt inderdaad gezongen. Ja. ja Waar zou dat dan eigenlijk komen gaan? Ja, ik heb echt geen idee. <laughs> de Laten we snel ergens anders <laughs> <Ja>. over hebben. <laughs> Namelijk met Annette Schut, die de media, de media -overzicht gemaakt heeft. Dus eigenlijk alle televisies, radio's aangehad. En daar een mooi overzicht voor ons van gemaakt, Annette. Ja, we beginnen bij De Wereld Draait Door. Want daarin zingt Jan Mulder mee met een chanson. <middels> Nummer 4. Een schitterende tekst, ook. Ja, een schitterende tekst vind ik ook. Het gaat over iemand die zingt hoeveel hij wel van iemand anders houdt. Daar gaat het over. En naast Jan Mulder als tafelheer hoorde je Bart van Loo. Hij zong ook heel hard mee. Deze Vlaamse spreker en schrijver gaat met een bandje toeren met chansons. Ook door Nederland. En om die reden mag hij zijn top vijf van beste chansons laten horen aan Matthijs van Nieuwkerk.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 Bart van low Ik dacht van Johnny. Johnny, Johnny ja, Henry, die bij ons te gast is hè, vandaag. Oh ja, ja. Ben ik ben ook wel een beetje ja, gaan okay, geworden okay, inmiddels. Zo. Maar goed, het enige nadeel aan deze Bart van Lo, hij praat waanzinnig snel. Maar omdat hij zo mooi kan vertellen, luister dus goed... een laatste pracht van een anekdote over Edith Piaf.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 Mooi toch? Ja, nee, echt prachtig. Ja. En we draaien nu een stukje en ik zit er ook nog eens heen te praten. Ja, maar dat is... Jij geschuld. Dat is waar, maar er zijn natuurlijk mensen die zitten te luisteren... en dat vind ik volledig terecht, die die Franse chansons enorm kunnen waarderen. En dan zou ik zeggen, blijf nog even wakker. Want straks in het programma Nu Al Wakker gaan we het bij Anno uh, hebben over... Charles voer, als ik ja, niet dat vergis. Klopt. En dat is ja. zeer moeite waard. Ja. Ja, tenminste, als je van Frans zijn houdt... <laughs> dat geldt voor mij toch wel een beetje. Ja. Maar goed, ik um, was nog niet uitgekeken op de tv. Um, en ik dacht, wat kan ik nou nog meer laten horen? Er is zoveel op die tv. Lingo, dacht ik, is dat misschien wat. Maar ja, dat kent iedereen wel. Iets uit Pauw en man Of weer die Haagse jokertje die gaat trouwen. Of alweer een burenruzie in de Rijdende Rechter. Maar het echte nieuws zat vanavond in Sesamstraat. Ik heb een diamant. Een diamant? Ja, echt een diamant. Mooi hè? Oh, Pino, wat prachtig! Ja, mooi hè? Ah, waar heb je het vandaan? Van Zien, mooi hè? Prachtig! Ja. Je moet hem goed bewaren ja, hoor. Dat doe ik! Huh? Je ja, Pino, die heeft een diamant van Zien gekregen. Zeker morgen de dus 7 Sezamstraat terugkijken voor wie het gemist heeft. En dat is niet het enige om je op te verheugen. Ook morgenavond is Sesamstraat leuk. Er is vandaag namelijk al een feestje aangekondigd. Morgen ben ik jarig en ik weet wat ik wil hebben. Een auto die kan rijden en een pet voor op. Dat is vandaag, hè? We kunnen Tommy, feliciteren. Zullen we deze zo meteen ook gewoon nog even helemaal doen? Vind ik ook leuk, omdat het kan. Als laatste ook nog iets om van te smullen. RTV Utrecht heeft in het nieuwsprogramma U Vandaag... een ongekend serieus item. Een verzorgingstehuis, het huis aan de vecht, bestaat 40 jaar. Dus worden de bewoners op een uitje getrakteerd. Een dagje naar de dierentuin. Ja, leuk, hè? Goed idee ook, want als bejaarde... Je komt er zelden of nooit. Nee, en dan rest nog maar één ding poncho aan en het park in. Ja, u begrijpt het. De dames en heren hadden een enig dagje. Oh, dat is een regenachtige klote dag. Het was verschrikkelijk. Oh, verschrikkelijk. Oh. En ze hadden ja. zelfs eentje die had een poncho van een lieve heersbeest patroon Ach. ook nog aan. En dan ben je tachtig gepasseerd waarschijnlijk. En dan doe, word je dan dat weet je nog, nog aangedaan. Nee. Nah. Uh, Annette Schut, dankjewel. Als we al een tijdje luisteren naar het programma nog steeds wakker, dat nog tot vier uur duurt en dat om twee uur begon... Dan bent u er waarschijnlijk achter dat John Verhoeven, die zichzelf John Henry noemt... bij ons te gast is, heeft al drie liedjes gespeeld. Ik heb natuurlijk meegeluisterd en toch wil ik van je weten... waar gaan jouw liedjes eigenlijk over? Oh, over uh, liefde, veelal. Uh, ook de liefde voor mijn kindjes, veelal. En uh, ja, soms over ja, de, de, de meest alledaagse dingen, mm -hmm. maar ook over... Uh, ja, mensen die ik kwijt ben geraakt eigenlijk. Ja, het is allemaal heel persoonlijk wel. Ik probeer het nooit zo heel letterlijk op te schrijven. Maar vaak komt het er wel heel letterlijk uit. Dus uh, ja. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel een verschil met veel van de bandjes die we hier dinsdag op woensdagnacht uh, te ja. gast hebben. Dat zijn vaak uh, ja, jongens van 20, soms nog wel jonger dan 20. Je bent 30 geweest, gepokt en gemazeld. Bandjes ja, gespeeld. Ja, ja, en ja gepokt wel, en gemazeld. Ja, nee, ja je veel bandjes gespeeld. Je ja. hebt kinderen inderdaad. Ja. Heb, je ook, heb je ook echt liedjes over je kinderen geschreven? Veel zelfs. Ja, we hebben, ja ik, ik heb twee jongens en uh, ja, ik, ik, ja ik, ik vind het een leuk onderwerp om over te schrijven. Dan niet, niet zozeer dat ik schrijf over van, uh, hoe fijn het is dat ik midden in de nacht inderdaad ook die <laughs> mag schonen. Maar uh, veel meer uh, van, ja, wat, het, wat het voor je betekent dat je daar iemand ziet staan die de helft van jouw genen draagt. Ja, dat is wel echt iets, uh, iets mafs. En ik moet zeggen dat ik van de week toen ik mijn eigen liedje dan ook over mijn jongens aan het zingen was... En, ja, dan dwalen je gedachten ook wel af van wat er allemaal gebeurt is, natuurlijk. Uh, ja. Het nieuws. Uh, ja, ja het, het, het nieuws zeg het maar. Het drama dat, ja. dat zondagavond uh, ja. een, een treurig einde kende In ieder geval na al die, naar die grote zoektocht. Ja. Dus ja, je bent in dat geval ook wel het nieuws dus aan het volgen. En ben je s'nachts ook nog wel eens echt baby's uh, of luizen aan het verschonen Nee, nee, nee. Dat nee, ligt achter We je. hebben doorslapers, zoals ze dat noemen. Mijn jongste is nou, uh, is, uh, die wordt in september al twee. Dus, uh... oh, je bent er bijna vanaf. Of komen er nog meer kinderen? Nee, nee, nee. <laughs> nou ja, is het ook zeggen, met je vriendin of vrouw overlegd? Ja, nee, dat is wel overlegd, okay. maar ik, uh, ja, luister, ik ben ook muzikant. Dus dat ik wil, ja, nou ja, we La moeten uh, muzikanten hebben, niet zo breed. Dus, oh. uh, <laughs> <laughs> Als mensen uh, die muziek van jou nog een keer terug willen horen of je een keer ergens willen zien, waar kunnen ze heen? Nou, um, ze kunnen naar, uh, naar mijn website gaan, www.johnhenrymusic.nl um, Daar kunnen ze liedjes luisteren en ja... Mijn eerste cd komt uit, 30 mei, uh, wordt hij gepresenteerd in, uh, in een bos, in de, in de W2, poppodium daar. En um, ja, na de zomer hebben we leuke dingen staan, veel optredens, en die staan uh, allemaal op de website. En, we en gaan dan ook een meestal met band? Doen, ja. Met band, ja, ja. Mijn band heet de Fellow Associates. Ik zag, ik zag het op je site staan, ik denk dat zijn gewoon aanverwante artiesten, maar dat is gewoon echt de Ja, de band, oh. nou, nou ik, ik heb die naam gekozen omdat ik, euh, nou, ik zei het straks al van ja, als muzikant is het allemaal niet meer zo makkelijk om een cd op te nemen, et cetera. En die fellow associates heb ik zo genoemd, omdat ik ze ook als een associate zie. ze hebben meegeïnvesteerd en dan niet zozeer in, in geld, maar in hun creativiteit en hun tijd en... En ja, nu zijn ze mijn begeleidingsbeleid. Hey, even, even voor de analen en voor mij als muziekfreak. Uh, het is dan, neem ik aan, een constructie als Casey en de Sunshine Beend... Uh, Bob Marley en de Wailers. Dus dan is het toch John Henry en de Fellow Associates. Ja, inderdaad. Guus ja. is en van Om het even op yes, zijn Ja, uh, Op die manier. John Henry uh, zonder Fellow uh, Associates... wil ik toch nog even naar de andere kant van de studio sturen... om één laatste nummer van ons te spelen. Okay. Welke heb je nog? Uh, between the Stars... En gaat hij over een van je kinderen? Nee, die gaat uh, helaas over iemand die ik uh, verloren ben. En die nu waarschijnlijk dus tussen de sterren begeeft. Daarom heet hij Between the Stars. Nou, dat is een mooi moment om te spelen. Denk ik uh, 9 voor 4. Uh, een gevoelig liedje dus. Dat lijkt me dan in dit geval duidelijk. Het zou gek zijn als er nu opeens een heel uh, vrolijk uh, chanson aan ons voorbij zou trekken. Uh, het is inmiddels 8 voor 4. John Henry is uh, bij ons in de studio. En hij gaat nog één keer live voor u spelen. You say that you can follow me everywhere that I go, and maybe later someday I will meet you where the globe is. bad days and got good days, on bad days I feel fine, when I get lonely there is always the bright shimmer of your shine, that's where you are, that's where you are so far The star so far away from home And I hope that you have heard The prayers I've done for you Between sunrise and fall When I could not see you I cannot see you. Bedankt, man. Ja. John Henry uh, was bij ons in de studio. JohnHenryMusic.nl kunt u alles uh, nog te uh, terugluisteren. Dankjewel dat je was, man. Echt prachtig. Anouk eindigde natuurlijk als negende op het Eurovisie Songfestival. Daar mogen we het eigenlijk al niet meer over hebben. Maar, maar wij zijn eigenlijk nog trotser op Peter Vulperhorst. Jazeker, niet Anouk, maar Peter Vulperhorst. Want deze trommelkoning uit Leeuwarden heeft namelijk de trommels verzorgd voor het winnende liedje van het Festival van Denemarken. Meneer Vulperhorst, nacht. Ja, goedendag. Stond u hard te juichen voor Denemarken? Stond u zo hard te juichen, zelfs harder voor Denemarken dan voor Anouk? Nou, eigenlijk niet, hoor. Ik vond het uh, allebei geweldig. Ik heb uh, ontzettend genoten van Anouk. Ik vond het een fantastisch uh, liedje. Maar ja, kijk, toen uh, wij uh, met onze trommels met Denemarken kampioen werden, ja, dat is ja. natuurlijk uh, helemaal fantastisch. En toen de puntenverdeling uh, eraan kwam, toen was maar vier vijf rondjes toch wel duidelijk dat Anouk niet ging winnen. Nee, dat is waar. Maar ja, goed, uh, ja. Ja, dus... ja. Je kunt natuurlijk allemaal één winnen natuurlijk. Ja, maar toen wist u natuurlijk wel voor wie u dan was. Ja. <laughs> nou, wij waren in de, in de, in de voorbe uh, voorbereiding van het uh, Songfestival... ...waren we al erg positief ge gestemd over het liedje van Denemarken. Ondanks dat ik uh, erg groot fan ben van aan de Hoek. dus mm -hmm. dat moet ik er wel bij zetten. Maar ja, je moet uh, toch uh, uiteindelijk kiezen. En uh, ja, ik vond het liedje van uh, Denemarken wel erg, uh, erg origineel en natuurlijk heel leuk maar hoe komen ze vanuit Denemarken bij Peter Vulpenhorst uit Leeuwarden? Nou, het is niet alleen Peter Vulpenhorst uit Leeuwarden. Het heeft vooral te maken met onze trommels uh, die gemaakt worden door Majestic. En Majestic is een fabriek, slagwerkfabriek in, uh, in Friesland... die uh, wereldwijd uh, trommels uh, bouwt voor uh, allerlei orkesten. En uh, uh -huh. zij zijn ons op het spoor gekomen omdat ze in de nationale selectie, toen zij zeg maar winnaar werden van Denemarken, al op onze trommel speelden via een orkest geleverd. Uh -huh. Alleen uh, ze hadden waarschijnlijk ook geen rekening gehouden dat zij zouden winnen. Dus uiteindelijk voor de semifinale en finale hadden zij geen trommels beschikbaar omdat dat orkest ze zelf, zelf nodig had. En toen hebben ze ons toch maar gebeld van, uh, kunnen jullie ons helpen? En toen moesten we inderdaad toch nog helpen. Nu, nu weet ik dat er vroeger altijd met een live orkest gespeeld werd. Uh, ja. Tegenwoordig is niet alles meer live. Is er volgens u wel live getrommeld bij Denemarken? Absoluut niet. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> het was allemaal playback. En, uh, en sterker nog, wij moesten er ook speciale vellen voor uh, maken. Uh, die dus zeg maar, op het originele vel uh, waren gelegd. Dat waren schuimvellen. Demfellen, dus ze konden er gewoon op trommelen, maar dan hoorde je niks. We zijn nog Want anders ook. zou dat de zang, eh, zeg maar, uh, in de overspraak komen. En eigenlijk niet één liedje die je hebt gehoord op de uh, op tv uh, gezien. Die waren live. Dat was allemaal met een orkestband met playbackers en uh, alleen zang was natuurlijk wel live. Ja, en is, is dit nou het hoogtepunt van uw carrière? Uh, nee, absoluut niet. Maar ik vond het wel helemaal te gek om te doen. En ik moet natuurlijk eerlijk zeggen, ja. Je hebt natuurlijk een fantastisch stukje publiciteit uh, uh, gewonnen met deze prachtige act. En uh, ja, dat is natuurlijk leuk om, om daar een deel van te zijn. Ja, en wij hebben toch een beetje gewonnen. Wij hebben toch een beetje gewonnen. <laughs> en uh, ik kan alleen maar zeggen voor Anouk, voor volgend jaar, meid. Als je weer meedoet, ga ons gewoon bellen voor prachtige trommels. En ik denk dat het wel eens kan helpen. Kijk, Friesland 12 punten. Meneer Vulpoos, dank u wel. Goeie nacht. Oké, okay, goedenacht. Hebben we toch een beetje gewonnen dan Mag dat eigenlijk? Wat? Dan weet jij dat dan, hè? Of je, of je twee keer achter elkaar met dezelfde artiest mee mag doen. Ik denk niet dat ja, ja, het mag. mag vast wel. Ja, ik ik, ik, zie ik van... zou het niet doen, maar het mag voor mij wel. Nou ja, ik zou het ook gewoon weer sturen. Dit was toch wel een succesje? Ja. Ik, ik er bij deze <laughs> wel even voor pleiten. <laughs> of, uh, nou ja, laten we zeggen... 30 seconden voor 4 pleitje hiervoor. Ja, zeker. Want dit was het programma ja. nog steeds wakker. Althans, bijna dan maar. Omroep WNL gaat verder op Radio 1. Zometeen met Nu al wakker. Ingelou, jij presenteert het samen met Teun. Wat hebben jullie? Nou, we gaan het onder hebben over het Franse chanson. Zijn jullie een beetje fan? Nou ja, we hebben het zojuist even over gehad. Ik ben zeker van Charles naarvoer. Kan ik, kan ik zeer waarderen. Gaan jullie het over hebben? Hè? Het is vandaag zijn verjaardag en daar gaan we het over hebben. Ook rellen in Zweden en bloedgoed in Colombia. Ja, jullie gaan het verkeerde nummer van Charles naarvoer draaien, zie ik nu. Hoezo? Ja, Hoezo? ik ga hier nog even wat tegen doen. Ik ga straks even naar die computer toe lopen. Dan ga ik stiekem toch allemaal <lacht> helemaal erin zetten. Dat is veel en veel mooier. Gaan we doen. En volgende week dan zit je weer op je stil samen met mij. Tot de volgende keer. Nog steeds wakker. WNL. Nieuws in de nacht.